De kanon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Elkerlik. Het 15e-eeuwse toneelstuk over het hoofdpersonage Elkerlik... ...en hoe hij moet leven om zo een ticket naar de hemel te bemachtigen. Want zonder deugd, kennis en een zuiver geweten kom je er niet in... ...zo leert Elkerlik in het toneelstuk. Nu klinkt dat allemaal wat stoffig en prekerig... ...en toch is het het lievelingsboek van schrijver Jeroen Teunissen. Elkerlijk is een verhaal op het eerste zicht dat heel ver van ons afstaat. Het gaat over een, een man, hij heet God en hij is een toornige, vervelende vent die daar ergens van boven zit en die er een probleem mee heeft dat de mens niet luistert naar hem. Dat niemand luistert naar hem dus gaat hij naar iedereen, naar ons allen en roept ons op om... Uh, anders te leven, of eerder nog dan anders te leven, om anders te sterven. Dus, uh, en daarom stuurt God, het enige belangrijke personage in dat stuk, stuurt die de dood naar ons toe om ons te komen halen. Dat is het verhaal van elkerlijk. Eigenlijk gaat het niet over elkerlijk, maar gaat het over God. Want God is eigenlijk de enige echte figuur, de enige die echt bestaat in dat stuk. Vandaag weten we dat God niet meer bestaat. Enfin, of laten we zeggen, het, de, de meesten van ons gaan ervan uit. Um, en ik ga er in elk geval van uit dat hij niet bestaat. Um, en tegelijkertijd is er toch heel veel wat overeind blijft in dat stuk. Want elkerlijk, die persoon die als naam heeft iedereen, alle man. Elkerlijk, in hem kunnen we ons wel nog altijd erkennen, omdat elkerlijk nog altijd sterft. Het heeft weliswaar niet meer te maken met het feit dat er een uh, god is die zo'n vervelende kerel is die, die, zich, die zich beter voelt dan alle anderen en die ons moet aan de leiband houden, daar is geen sprake meer van. Maar er is nog altijd een, een dood die ons op de hielen zit. Er is nog altijd het feit dat we geen besef hebben of, of dat we proberen om te leven zonder voortdurend aan die dood te denken. Dat we de, de, de voortrazende tijd, dat we die liefst uit ons achterhoofd of uit ons hoofd bannen. Dus uh, goed, en dan uh, op een gegeven moment is er dan toch weer dat besef uh, van het feit dat we zo weinig tijd hebben, dat we zo vergankelijk zijn, dat we zo klein zijn. En dat is het moment waarop elke relik nog altijd eigenlijk even sterk is als in de tijd toen, het, uh, toen de tekst geschreven is. Uh, en ik vind nog altijd dat een van de allermooiste zinnen uit de wereldliteratuur en als ze uit, uit de nederlandstalige literatuur in elkerlijk staat en dat is de zin Acht dood, si die misobie, als ik er alderminst op moede dus het besef dat je helemaal niet aan de dood aan het denken was aan het feit dat ja dat je bestaan zo beperkt is en dat tegelijkertijd dat die toch zo nabij is